8 uur, Kees Groot met het NOS-journaal. In het centrum van Oslo zijn minstens 100.000 mensen bijeen... voor een herdenking van de slachtoffers van de aanslagen. Veel mensen hebben rozen bij zich. Kroonprins Hakon sprak de menigte toe. Hij zei dat de straten van Oslo vandaag gevuld zijn met liefde. Ook premier Stoltenberg en andere prominente politici zijn bij de herdenking. Ook in andere Noorse steden worden herdenkingen gehouden.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 Voetbaltrainer, 68 jaar. Hij was de langstzittende trainer van sportclub Heerenveen. De man die Heerenveen groot maakte, samen met voorzitter Riemer van der Velden... wordt bedankt door de tienduizenden. En ik moet zeggen dat we nu met uh, uh, goed gevoel kunnen feestvieren. En volgende week zullen we er alles aan doen om vieren te worden. <laughs> Oké. Okay. En hij won als coach van Jong Oranje twee keer het EK onder de 21 Mede dankzij Foppe natuurlijk. Kijk, Foppe is, uh, is natuurlijk de man, uh, de man achter, achter het team. En nu gaat hij aan de slag als bondscoach van het arme eilandstaatje Tuvalu. Dit is een soort werkvakantie, noem het zomaar. Het is heel mooi daar. Het is een soort bounty-eiland. Foppe de Haan, u heeft vanavond het recht van spreken. Welkom, uh, Foppe de Haan. Goedenavond. Goedenavond. Je moest even lachen toen je iets hoorde net in, uh, in dat sportje. Ja, het gaat over de bounty eiland of zo. Ja, ik denk het, ja. Ja, Het zou kunnen. Ja, het is een end weg, hè, toevalroor. Ja, het is twee keer twaalf uur vliegen. Waar ligt het ongeveer? Nou, het makkelijkste kun je zeggen, het ligt tussen Nieuw-Zeeland en Hawaii... en dan uh, tien graden onder de... Uh, dus ten zuiden van uh, de Evenaar. En je kunt er gewoon komen met het vliegtuig? Ja, ja, ja je, kan, je vliegt dus wel redelijk ingewikkeld. Je vliegt dus hier vanaf naar uh, Japan of naar Hongkong. En dan ga je door naar uh, de Fiji-eilanden. En daar vandaar ga je met een propellervliegtuig naar uh, Tuvalu. Ooit van gehoord voordat het contract getekend werd? Nooit. Nee, ja. Nooit. Ik moest ook echt opzoeken en toen begon ik te googlen. Google Earth. En toen dacht ik van, is dit het? Nou ja, maar ik weet er onderhand wel wat meer van. Het is, het is, het is wel heel bijzonder. Ja, ja. We gaan er straks uitvoerig over praten, over Tuvalu. Over uh, de toekomst van uh, het voetbal op, op dat bounty-eiland. Maar ik dacht wel, uh, die jongen uit Lippenhuizen... die komt toch een de wereld in. Waar ligt Lippenhuizen? Lippenhuizen dat ligt uh, ten oosten van uh, Heerenveen, Gordendijk... Een kilometer of 14, 15 van Heerveen. Ja, daar ben je geboren, opge ja. opgegroeid. Ja. Ja. En wat voor gezin? Ja, vader en moeder. En een zus, die uh, zes jaar jonger is. En, uh, en mijn vader was, uh, was wagenmaker. Dus die maakte uh, uh, ja, boerenwagens. Hè. Dus, uh, van die echte ouderwetse boerenwagens, wat, wat zijn paard voorliep. En kruiwagens. En, en, en dat soort ho hooiwagens. En uh, dat was natuurlijk een... een, een Stervend beroep, omdat het wegging door de mechanisatie. En toen uh, zijn we verhuisd naar Grauw. En heeft hij uh, bij Halbertsma, dat was een uh, fabriek en palets en deuren... en alles wat met hout te maken had, heeft hij gewerkt. ja En droomde de kleine foppen al van een loopbaan in het voetbal? Nee, maar ik wilde wel altijd gymnastiek leren worden. Ah. Nee, dus dat, uh, Ik ben geboren met de bal, want ik was altijd aan het spelen met de bal... En ik wilde gymnastiek leraar worden. Nou ja, dat ben ik uiteindelijk geworden. En, en uiteindelijk een uh, ja, soort en gymnastiek leraar. Hè? Ja, is, is dat zo? Is, een, is de functie van voetbaltrainer wel te vergelijken met een soort van gymnastiekleraar? leraar? Ja, Rines Michels was het, Louis van Gaal was het. Ja, co-adriaanse. Ja. ja, Ik denk dat, uh, dat, uh, dat er uh, heel veel overeenkomsten zijn. Het, het is natuurlijk anders, want het is veel prestatiever. Maar een hele hoop dingen die... Uh, uh, die in, uh, in trainen zitten, in coaching zitten, die zitten ook in het leraarschap. Dus je, je duidelijkheid, een goed programma maken, aan het programma werken... jongens beter maken, een plan met ze maken. Nou ja, dat doe je volgens mij ja. op, op, op een school ook. Ja, dat begrijp ik. Maar leraar of onderwijzer woordje, je... omdat je iets wilt overdragen, dat, dat moet bijna in je zitten... Ja. als je daarvoor kiest, neem ik aan. Ja, is ook zo. Ja, dat, dat is bij mij ook wat zo. Ik heb ook op een kweekschool gezeten, dat was de eerste stap. En uh, moet ik zeggen, dat wilde ik niet. Ik wilde absoluut buiten en, en, en het moest met bewegen zijn. Ja. Nou ja, daar dat ben ik dus goed in geslaagd. Ja, maar dan moet je wel kunnen bewegen natuurlijk. Ja, ik bedoel, iedereen kan gymleraar willen worden, maar je moet op zijn minst het atletisch vermogen hebben om het een uitvoer te brengen. Ja, nou ja, als je ouder wordt, wordt het ook een beetje een probleem. Ja, maar kan, maar dan, dan krijg je en, assistenten. Maar, ja, en dan komen er, komen er heel andere dingen voor in de plaats. Ja. In het begin denk je ook veel te veel dat het, het kunstje is. Hè, dat je dat eh, eigenlijk gaat om vaardigheden, om technische vaardigheden en fysieke vaardigheden. Maar. Als je ouder wordt, dan ontdek je ook dat het eigenlijk veel, ook veel meer gaat om personen te maken ja. of persoonlijke, persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen. Uh, uh, het leren coachen en aan zichzelf leren werken. Ja, en dan komen er dus heel andere uh, ja. dingen kijken dan uh, alleen maar trainen. Ja, maar wat zeiden ze thuis ervan? Dat, uh, dat Foppen uit een, laten we zeggen, uit een ambachtelijk milieu uh, het onderwijs in wilde? Ja, dat was nooit een probleem. Nee? Nee, nee. Want dat had natuurlijk ook te maken met. Uh, met uh, het, het vak wat mijn vader deed, wat, uh, wat gewoon stierf, uitstierf. Stierf is niet het goede woord. Maar uh, en, uh, um, uh, ja, en, en, uh, ik moet zeggen, het hoofd aan de lagere school die kwam langs... want er was de discussie of ik naar de HBS zou of naar de MAVO. Of de ULO heette toen nog. En toen, uh, toen ging het, oh, ja, zeg maar die jongen moet onderwijzer worden. Dus, uh, ja, en toen, uh, dus Soms waren ook dingen voor je besloten, hoor. Ja, ja, ja. ja, ja. ja was dat in dit geval ook zo? Weet nee, je nou, ik ga het ja, achteraf, want ik heb een hele lange weg bewandeld, dus ik ben van oh. onderwijzer, lager, actie gymnastiek en later pas naar de academie voor lichamelijke opvoeding en de voetbaltrainersdiploma's. Dat had wel wat sneller gekund ja. als ik naar de ABS was gegaan en dat had gezien mijn, uh, uh, mijn cijfers toen, had het wel gekund. Ja. Maar goed, er waren allerlei andere belemmeringen die dat uh, voorkwamen. Waar moet je dan aan denken? Aan de belemmeringen. Ja. Ja, geld. Geld was de belangrijkste factor. Dus dat de, de, de kostte meer, dan moest je uh, verder fietsen. Uh, je moest een nieuwe fiets hebben, je moest, uh, en, en Gordijk was vlakbij. Dus dat was uh, eenvoudiger op te lossen. Dus dat had bij ons echt heel veel met. We waren gewoon niet rijk, ook niet arm. Uh, maar het, het was niet zo dat, het, uh, dat alles kon. Ja. Je weet wat je wil op een bepaald moment. Min of meer gestuurd ook door uh, de, de leerkrachten. Die zeiden, die jongen moet onderwijzer worden. Maar het was familiair. We moeten het even aanstippen, Foppe, omdat het van belang is misschien voor uh, je latere loopbaan de ervaring in je jeugd en met jouw moeder. Ja. Nou oh ja, dat was uh, in het begin was het trouwens hartstikke prima hoor. Was uh, een uh, hele lieve, aardige, uh, zeer gedreven vrouw. Dus ik denk dat ik een, uh, dat mijn grootste deel van mijn karakter komt van uh, mijn moeder zegt mijn vrouw altijd. Dat zal ook ongeveer, Ik denk ook dat het zo is. Maar die, die werd op een gegeven moment werd ze door in wat voor omstandigheden, dat weet je niet. Maar die werd ziek. Die werd. Uh, uh, ja, dat heeft heel lang gesleept. Dus in mijn. Uh, Laten we zeggen, in, in de periode van 10 tot 4, 25 jaar heeft dat gespeeld. Uh, dat. dat, dat, uh, dat uh, uh, doet natuurlijk. Uh, uh, hij was psychisch ziek. Ja, en dat heeft geweldig invloed op, uh, op. Als je jong bent, hè? Ja. Dat, is niet, uh, dat, is, dat moet je niet onderschatten. Want hoe, hoe is dat verder gegaan? Uiteindelijk heeft ze celmoord gepleegd. Nou ja, en, en dan kan je, heb ik al eerder verteld, hè, dan, dan gebeurt het. En dan is het, aan de ene kant is het heel triest en heel verdrietig. En aan de andere kant was het ook wel een beetje een opluchting. Want het was ook een, een leven waar, nou ja, waar, waar weinig uh, zinvols meer in zat. Hè, waar, waar, waar ook, We hadden bijna geen contact meer met haar. Het was heel moeizaam. Dus het was ook wel een beetje een opluchting. Nou ja, vormt vormt zo'n zo ziektebeeld met die aflep, afloop ook een, uh, ook een mens in zijn karakter later? Ik denk wel. Ja, wat ik denk ik heel goed heb geleerd of heb geleerd in die tijd, dat ik heel uh, makkelijk de knop om kan draaien. Dus, uh, dus uh, uh, op een gegeven moment dan, uh, dan uh, kom je thuis en is het allemaal misère en dan ga je naar school en dan kan je de misère meenemen. En dan, uh, en dan uh, maak je er daar dus ook niks van. En ik had iets in me van, nou dat, uh, dat wil ik niet. Dus ik, uh, ik, uh, dus ik ga gewoon echt de knop omdraaien En, en de, de stal mijn dingen gewoon doen die ik moest doen. En uh, alhoewel het soms wel wat moeizaam was, maar ik, ik kon wel. En, en ik denk dat dat wel uh, uh, het leren omgaan met tegenslagen, dat, dat heb ik echt geleerd. ja En wat, wat is een wijze les die je ook mee kan, kan geven aan de luisteraars van dit moment? Als ze zeggen, ja... Ik weet niet wat ik moet gaan doen. Wat zal ik nog gaan doen? Je moet vooruitkijken. Dat is zo ongelooflijk belangrijk. Kijk, je kan in een situatie zitten waarbij het heel ellendig is. Maar als je daar in de ellende blijft, dan kom je niet vooruit. Dus Wat ik heb geleerd is echt vooruitkijken. Ik zorg ervoor dat mij er niet gebeurt. Dat heb ik in me gekregen, zoiets. En, en je, je, je zegt, ik, ik koos voor het onderwijzersvak, ook, ook omdat dat gestuurd werd, maar uiteindelijk kwam je uit bij wat je wilde gaan doen. Nee. Ja, ja, ik heb de langste weg wat Noordelijk Halbrond bewandeld. <laughs> ja, dus, uh, uh, maar goed, het, wa, het, wa, het was geen slechte leerschool. Hè, want uh, uh, uh, uh, uiteindelijk was het een fantastische. Uh, uh, uh, vermenging van theorie en praktijk. Dus ik ging naar de, naar de, naar de, naar de, naar de sportacademie... terwijl ik les gaf op, op, op ja. de ULO... Op de, of op de MAVO. Dus ik ging op, uh, op uh, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag... Uh, gaf ik les. En op vrijdag en zaterdag... ging ik in Utrecht en Amsterdam naar de ALO. Dan heb, dan heb ik een soort staatsdiploma gehaald. Nou ja, en dat... En dat, en dat, dat helpt je natuurlijk geweldig om... Uh, ah, wilde ik het heel graag. Dus ik was, ben nog nooit... zo gemotiveerd geweest als toen in die periode. Dat ah, is ook niet helemaal waar. Maar toen ontdekte ik pas... dat als je echt wat wilt, dat je kunt. En eh... Uh, uh, Um, um, um, um, and, and, and, maar het, was, het mooie ervan was dat je dus uh, theorie en praktijk mm. op een fantastisch manier aan elkaar koppelde. Want je kreeg les over uh, didactiek, over uh, opbouw, over uh, uh, zijn anatomie, fysiologie, noem maar op. En de volgende dag bracht je het in praktijk op, uh, op, op school. Dus dat, was, ja, uh, dat is het beste wat je eigenlijk ja. kan doen als je vak leert. Hè? Ja. Je hebt wel een mazzel gehad. Hè? Je kon dus inderdaad gaan doen wat je leuk vond. Ja, ja, ja, dat was zo. Ja, ja. maar ja... Maar daar moest ik wel hard voor werken, hè? Tuurlijk, He? nee, dat begrijp ik. Maar ja. je hebt wel heel bewust die keuze gemaakt, ja. uiteindelijk... om voetbalcoach te worden. Want ja, ja. dat, maar, is, maar dat was het. Dat wilde je. Ja, dus uiteindelijk kon ik... Toen was ik al... In diezelfde periode was ik ook al trainer van het amateurvoetbal... en amateurvoetbal. Nou, dan heb ik ook een hele mooie periode gehad. Ja. En... Uh, en uh, uh, uiteindelijk uh, dus bij Heerenveen. Nou ja, en dat is met wat, in het begin met wat vallen en opstaan... maar uiteindelijk fantastisch gegaan. Ja. Zullen we even luisteren naar iemand die je wel kent? Uh, Jan de Jonge, was graafschap in Heerenveen. Ja. En uh, ja, hij, hij is nu jeugdtrainer uh, van Heerenveen. Uh, hoofdopleiding. Ja, en hij, hij zegt, dit heb ik van Foppen geleerd. Met name plannen. Uh, plannen van trainingen. Uh, en, en volhouden in de manier van hoe je, hoe je spelers uh, beter wilt maken. En dat het uh, hartstikke belangrijk is om uh, in zo'n complexe sport als voetballer toch uh, structuur aan te brengen. Waardoor je uh, eigenlijk wel weet uh, waar je uh, op lange termijn ook mee bezig bent. En waar je wilt eindigen vooral. Uh, ja, wat is nou typisch Foppen de Haan? Het kan enorm drammen. En dat is niet altijd op het juiste moment goed. En, <laughs> maar goed, dat, uh, dat hoort ook bij het voetbalvak en bij het trainersvak. Uiteindelijk uh, is Foppen uh, voetbal en uh, dat zal altijd zo blijven. Je moest even lachen bij het woord rammen. Ja. Geef eens een voorbeeld. Wat bedoelt hij? Met de nou ja, als ik, als ik vind dat iets moet op een bepaalde manier... dan uh, dus, zeggen, als het over trainen gaat, dan, dan, vind, dan heb ik hele uh, heldere ideeën over. Het moet ja. op een bepaalde manier. Dus je, je ziet een wedstrijd, je ziet van wat, wat, wat, wat goed is wat minder goed is. Maak je, en dan ga, dan ga je werken. Dan maak je een plan voor. En dan moet je niet morgen weer een ander plan hebben. En overmorgen weer, nee. Dat plan moet gewoon... Uppakee, dan ga je met, aan de gang tot je het voor elkaar krijgt. Dus je moet niet te snel stoppen en niet te snel opgeven. En, en, nou ja, als je, als, en dat is... Uh, uh, en ook de visie op, op voetballen, de manier waarop er gevoetbald moet worden. Nou ja, daar ben ik wel een beetje drammerig in. Dat is zo. Ja, is het drama ook nog wel gevoelig uh, voor, voor tegenwind, voor oh, discussie? jawel. Dat is prima. Daar kan ik wel tegen. En daar doe ik ook altijd wel wat mee. Ik zeg niet gelijk van uh, je hebt gelijk, maar <laughs> dat duurt wel een poosje. Maar uiteindelijk, als ik vind dat, ze, dat, ze, dat het zo is, is het zo. Tot half negen, twee dingen. Met Govert van Braco. In de zomerserie van Twee Dingen uh, hoort u de ervaren voetbaltrainer... Foppe de Haan in Met Recht van Spreken. Het ging net deels over het verleden, over de wijze raad voor ons. Uh, kijk vooruit, doe, ga doen wat je leuk vindt. Als je die kans krijgt, uh, pak die kans. En nu dus naar het eilandstaatje Tuvalu, om daar bondscoach te worden. Nou, we weten inmiddels uh, waar het ligt, uh, ergens in de Pacific... Achter Nieuw-Zeeland, geloof ik, uh, met uh, ver uitzicht op Indonesië... als ik het goed onthouden heb. Maar hoe is dat nou gegaan? Hoe, uh, want je kwam uit Zuid-Afrika, Ajax Cape Town. En toen dacht je, laat ik die oude beloftes inlossen... destijds ook wegging bij Heerenveen. Is wat meer met de kleinkinderen optrekken? En nou gaat de opa naar het andere eind van de wereld. Opa ja, is spaken, hè? <laughs> Zeker. Ja, ja, wel, ja, nee, maar ja, nou, die belofte heb ik nog van deel, die los ik wel in... Uh, maar dat betekent niet dat ik dus altijd bij de kinderen op de stoep moet staan of altijd met mijn vrouw op moet trekken. De, de, het komt erop neer dat, uh, dat uh, uh, toen het speelde, uh, wat ik had eigenlijk met stoppen. Uh, wat ik wilde stoppen met uh, gewoon elke dag, elke dag op het veld staan, elke dag. Dat wil ik niet meer. Dus ik doe aan op een bepaalde manier, maar ik wil wel in voetballen, bij voetbal betrokken blijven. Dus veel projecten doen. Nou, en, wat, en, en dit is een van de projecten. Het kwam toevallig zo uit: die, de, die mensen die te organiseren Die kwamen bij Coaches Betaald Voetbal bij Gerard Marsman terecht. En die dacht: van oh, dat is wat voor uh, voetbal voor Hans Westerhof. Dus laat ik ze maar een mail sturen. Ja. En Hans en ik hadden het idee om samen wat te doen in, in dit soort dingen. Nou ja, en Hans die ging wat sneller weg, die ging naar Mexico. Nou ja, dat bleef ik over. Dan moest ik dit wel doen? Ja, nou ja, je, je had ook nee kunnen zeggen natuurlijk. Want dat je dacht van: ja, ik wil best bondscoach worden, maar het moet ook nog ergens met een zekere uh, standing overgaan. Ja, nou, dit, dit, is, dit is geen standing. Maar ik vind het ook leuk. Dus wij hou van reizen. Uh, uh, en hier moet je dus reizen. Er is geen, geen uh, twijfel over. En ik vind ook, laten we zeggen, uh, uh, exotische culturen wel mooi. En mijn vrouw ook, moet ik zeggen. Nou ja, dus, dus ja, dacht ik van, uh, dit is een geweldige kans. Uh, ze, ze kunnen niet echt goed voetballen hoor. Maar er zijn wel meer... Als je het, uh, vergelijk het niveau is met uh, uh, je, je eigen amateurclubs uh, die nee, je hebt. Die waren, die waren merkelijk beter. Echt waar? Ja. ja dus ACV, dus is... Steenwijk, Akkrum ja, waren allemaal die, beter. Nee, ja, uh, dit, dit is het niveau van Akkrum. <laughs> dus waar ik ooit ben begonnen. Dat is dat is niet wel ongeveer. Ja. Nou ja maar, daar, daar ga, daar kijk, maar je moet het ook weer spiegelen aan hun omgeving. Dus die andere eilandstaatjes zijn net zo goed mm. of net zo slecht. Dus, dus, dus in die zin is het, is het, is het niet zo... Kan nee. je ook nog wel wat bereiken. Ja, ja, nou goed. Met jouw ervaring en kennis en kunde worden ze alleen maar beter uiteindelijk. Hoewel kan dat in zo'n korte tijd, want het is een afgerond project tot... Ja, half september ja. is het afgelopen. En het zou kunnen zijn dat als het... Uh, kijk, wat ze willen is dat, uh, dat, uh, dat, dat ze wat beter op de kaart komen. Dat de structuur in het voetballen verbeteren. Dus ook de organisatie van de bond en dat soort dingen. Een trainersopleiding. En, en, en dan, ze willen, zich, willen eigenlijk lid worden van een FIFA. Ja. Want als ze lid worden van een FIFA... dan krijgen ze dus een uh, ontwikkelingsgeld. Iets van 200.000 dollar. En dan kunnen ze vooruit... Nou ja, en, en ze hebben het al een keer geprobeerd. Dan zijn ze afgewezen met opmerkingen. Nou, die opmerkingen heb ik net gezegd. Je moet ja. dat en dat en dat ja. beter doen. Dus als we dat voor elkaar krijgen... dan zou het kunnen zijn dat uh, dat, dat lukt. En dan, uh, uh, dan ga ik er niet weer heen. Misschien ga ik er dan een keer eens een week heen of veertien dagen. Maar dan zou je er dus best een, een jonge trainer uit Nederland neer kunnen zetten... die daar echt aan het werk gaat. Ja. Maar di dit is aan in ontwikkelingswerk? Ja, zo in voetbalontwikkelingswerk, ja. Ja, ja. ja. en dat, dat, dat, dat vind je de moeite waard... om? Laten we zeggen, op je 68e, ja, naar zo'n rijke ja, carrière... Ja, te dat gaan vind ik wel mooi. Ja. Ik vind het echt mooi. En, uh, uh, en ik denk dat we, dat we, als we terugkomen... dat we uh, Zuid-Afrika was anders. He, de, die, daar kunnen ze al veel beter voetballen. Maar goed, uh, daar is ook wel veel veranderd. He, en daar heb, heb ik ook een steentje in bijgedragen. Omdat dat ze toch op een andere manier zijn gaan spelen. Uh, uh, veel meer persoonlijke aandacht aan de spelers zijn gaan schenken. Uh, ik, zie het, ik zie het wel zitten. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar het is een eiland met... Ik, ik heb gelezen, 11.000 inwoners. Hè? Het is, ja, uh, het is een fractie van Heerenveen, uh, zo ongeveer. Ja, ja, dat klopt ook, ja. uh, Hebben ze daar überhaupt ballen en velden en eh, genoeg mensen? Ballen hebben we geregeld. Die, ze, ze hebben allemaal Eredivisie ballen meegekregen. Oh. Dat is wel mooi, trouwens. En hersjes. Uh, en, en ze hebben één veld waar de, de hele competitie op gespeeld wordt. He, er zijn acht teams en die oh, spelen die competitie op dat ene veld. Dus dat is ook niet zo best. Maar ik heb nu foto's en denk van oh, dat valt me eigenlijk nog wel mee. Ja... Het is, het is, het is, je moet er niet heen gaan met de verwachting van nou, alles is geregeld en alles maar... goed. Aan de andere kant zijn er dus nu al twee Nederlandse, jonge Nederlandse trainers. Die zijn daar, die zijn we vooruitgestuurd. En die zijn er nu al een week of drie aan het werk. En, en echt gras? Of, uh, hoe, ja, het hoe... is echt gras. Of is het zand? Ja, nee, Zanderen. het is gras. Het is, het is gras. gras, ja. ja. Je, je bent iemand, lees ik ook in alle verhalen, hoor je altijd, uh, die, die mensen beter wil maken. Maar ja. hoe ga je die mensen concreet beter maken? Wat, wat ga je dan doen? Wordt goed trainen. Dan ja. begint het mee. Dus zorgen dat je, dat, je, dat, je, dat, je, dat je betere techniek krijgt. Dat je, dat je uh, fysiek... Dat, dat ze, ze zijn nou, heb ik net vandaag gelezen in de mail... dat ze fysiek al aardig aangescherpt waren. Nou, en, dan, en dan gaat het om dat ze leren om, uh, om, uh, hoe je 4 d 3 speelt. En hoe je verdedigt met elkaar. En hoe je aanvalt met elkaar. En, nou ja, en, en dus veel meer structuur erin aanbrengen. Dus dat je op een andere manier naar... Kijk, daar spelen ze voetbal zoals wij het op straat spelen. Nou ja, en als je dus uh, wilt spelen tegen andere landen die wat verder zijn... dan kan je dat niet meer doen, hè? dat werkt maar. niet. Dus, als je nou, uh, uh, dus wat ik van plan ben, is daar wat meer structuur in brengen van... Hey, wat betekent het nou? En, en, uh, en, en dat iedereen ook weet wat zijn taak en zijn functie is. Nou, en als je dat, als je dat voor elkaar krijgt, ben je volgens mij uh, uh, al een heel eind. Nou ja, maar, maar daar heb je dus twee weken voor. Want daarna uh, beginnen uh, de Pacific uh, Games. Ja, dat klopt. Dat is een snelle leerschool. Ja, ja, ja maar je kan, als je echt wil leren... dan kan je natuurlijk ja? in, de, in de korte tijd heel veel leren. En wat, en wat ik eigenlijk al zei... die andere eilandstaatjes daar... hebben natuurlijk hetzelfde probleem. Mm. He, dus, dus behalve twee. He. Fiji is veel groter. Die hebben ook een voorbereiding in Nieuw-Zeeland. En de Caledonische eilanden die hebben een voorbereiding in Australië. Dus die, dat zijn ook de grote favorieten. Dat is anders. Maar goed, we, we zullen het zien. En, en, en wat ik ook heb gehoord is dat de, de Caledonische Spelen... of de, de, de Pacific Games, die zijn dan... Nou, dat moet fantastisch zijn. Ja, wat is er mooi qua, aan. Wat gebeurt er? Ja, qua he? beleving, qua ja? muziek, qua sfeer. En dat doen ze dus bijna alle Olympische sporten. Ja. Dus je kan ook nog een heel opzien. zien. Dat ja. lijkt me hartstikke leuk. Ja, want ik kan me wel voorstellen dat je zelf ook leert... Uh, en dat je zelf ook weer heel veel nieuwe indrukken opdoet doet hè, als je daar bent. Ja, dat is ook zo. Dat moet een feest zijn. Als je open staat voor andere dingen en andere culturen, en hoe mensen op een heel andere manier dezelfde sport beleven, dan leer je echt een heel hoop van. Ja. Dat, dat was in, in Zuid-Afrika ook zo. Hè? Er waren totaal andere jongens die op een heel andere manier naar sport keken. En als je daarmee moet werken, dan zij leren van jou, maar andersom leer je net zo hard hoor. Mm. Zien, ja, kijk, in Zuid-Afrika kun je nog uh, misschien min of meer uh, het gevoel hebben, hier komt de koloniaal vertellen hoe wij het moeten doen. Of of is dat niet het gevoel daar? Waar? In Zuid-Afrika? Nee. Dat is, dat is maar net hoe je zelf opstelt. Ja, ja dat heeft alles mee te maken. Als je, als je inderdaad zo binnenkomt en zegt: hier is de, zo gaan we doen? de, de wijze ja? witte man uit het, uh, uit het Westen. West-Europa zal jullie alleen vertellen hoe het werkt, dan kunt ze schudden. Ja. En als je je opstelt en op een, op een hele normale manier met ze aan de gang gaat, dan zijn ze, zijn ze heel bereid om heel veel, heel veel energie en tijd erin te steken. En dan kunnen ze ook heel veel leren. Ja, en, en, en Tuvalu ja, die, die mensen ontvangen je natuurlijk met open armen. Want die hebben nog nooit uh, een wijze, wijze leermeester op voetbalgebied nee, ontmoet. Ja, je bent over tovenaar. Hoe je het ook bent of keert, dat kan ja, niet anders. Nou ja, ik hoop dat het lukt. Ja, ja, ja, ja. En uh, ja, dan, dan, dan ben je daar. Uh, dan heb je het project afgerond. En wat dan? Want... Uh, ben je iemand die uh, dan uh, zegt, van nou, nou vind ik het wel genoeg... nu ga ik echt, uh, nu ga ik nee. echt uh, voor mijn mol reizen met mijn vrouw... en ik ga de kleinkinderen bezoeken. Ook. Weer en nog eens. Ja, natuurlijk. Nee, maar ik, ik ben van plan om nog wel wat te doen. Dus het zou kunnen zijn dat ik... Uh, dat ik heb ik vorige week met iemand uit uh, de Verenigde Staten gesproken... die, die, die, uh, die het uh, clinics voor trainers organiseert. Dat is, dat is in januari, februari, maart. Nou, het kan zijn dat ik daar uh, heen ga. Naar de Westkust en naar de Oostkust. Een keer naar, uh, uh, naar Ierland. Zit, is ook nog in de planning om daar uh, trainers, uh, uh, aan trainers les te geven. Oh, ik, uh, ja. Maar ik, ik ga ook echt meer met, uh, met de kinderen spelen. Hoor. Ja. Dat, dat heb ik ook al gedaan. Ik, nou, ik ben niet... Jongens. Lange ja, maar je leest altijd in die interviews een, dat je dat gaat doen. zo ga ik met een ja. van de jongsten zwemmen. Want die laat de benen zakken. en Dan moet Paken hem leren om te zwemmen. Nou, dat doen we toch ook. Dat is ja. mooi toch? Ik vraag me wel af, uh, Fopper. Eh, ma ik mag zeggen, je bent van 43, ja. 1943. Wat uh, beweegt je nou toch om zo bezig te blijven? Om alsmaar uh, die passie voor dat voetbal en dat onderwijs en het overbrengen uh, in praktijk te brengen. Want je kan ook achterover gaan leunen natuurlijk. Nee, dat is niks. Nee? nee, dan verveel ik me dood. Dan kan ik helemaal Ik, heb, eh, eh, ik, eh, ik, ik, ik kan wel een paar dagen doorkomen. Want ik vind lezen ook mooi. En eh, eh, snuipen in boeken. En, en, en, en, en noem maar op. En, eh, maar ik ben niet iemand die. die eh, dat hou ik niet lang vol. En zolang ik fit ben zoals ik ben. Dan. Eh, dan ja, mijn grote passie is, is sport. En voetbal vooral. Ja, en ik vind dat ik er ook wel wat. Eh, wat kennis in heb. En, en eigenlijk wil ik dat wel uitdragen. En, ja. dat, dat, dat, uh, uh, en, en dat wil ik eigenlijk zo lang mogelijk doen. Ja. Heb, je, heb je nooit op enig moment... Uh, toch ook een soort van afkeer... van die poenige wereld uh, gehad? Nee, nooit. Nee? Nee. Daar moet je ook doorheen kijken... Uh, de, uh, uh, als, er, als er op aankomt, zijn het allemaal heel normale mensen... die heel graag uh, de bal in het net willen schieten... of voorkomen dat hij het net gaat. En daar moet je accent ook op liggen. accent moet niet op andere dingen liggen. Moet er gewoon daar, daar ben je voor. En soms uh, is er wel eens wat wat met geld te maken heeft. Nou ja, de excessen, als je ziet uh, de clubs. De grote clubs die uh, altijd Champions League oh. spelen. Ja, die, die in de honderden miljoenen schuld zitten. Enorme salarissen hebben. Ja, zo. Ja. Huh? Ja, maar dat, kan ik, dat zou ik niet kunnen veranderen, maar dat houdt niet in dat je niet van andere dingen die in hetzelfde spel zitten, niet, uh, niet heel erg kunt genieten. Ik, daar kan ik wel van genieten. Als, je, als, als ik, als ik uh, uh, uh, een mooie 1-2 zie en, uh, en die gaat lopen en zo, hè, of er komt de voorzet uit en er wordt een goal gemaakt, ja, dan, dat vind ik net zo mooi als toen ik 18 of 15 of 14 was. Dat, dat, dat, dat is gewoon zo. Ja. Dus je bent altijd een man geweest die uh, nu niet, misschien meer echt op het veld uh, als, als, als voorbeeld staat. Uh, ja. Je zal er wel lopen, maar, maar ja. vroeger alles ook. Uh, ik deed bijna op het veld, dat heel lang? Heb ik, heb echt, ik, heb ik ja. steeds meegedaan. Warming up deed ik altijd mee. Ja. En de partijen deed ik soms ook al mee. Op een gegeven moment waar je natuurlijk het uh, gaat niet meer. Dan moet, je, dan moet je ook zo verstandig zijn. Wordt wat was was het strammer? Ja, maar de jongens waren ook beter hè? En ja. jij, wordt, jij wordt niet ja, beter. Nee, nee, nee, nee. Nee, <laughs> dat is wel het, jammer. Het, is erg, het kalft een beetje ja. af. op uh, natuurlijk. Ja. Straks begint de competitie weer. Ben je daar ook nog in Nederland in geïnteresseerd? Ja. Dat je denkt: van, ik wil toch een beetje. al dat Europese voetbal komt er weer aan nu? Ja, deze nou, dat, week. Dat, ja, dat vind ik mooi. Ja. Niet alles hoor, dus ik bekijk heel selectief. Dat, dat heb ik wel. Vroeger had ik het gevoel dat ik niks mocht missen, maar dat is niet meer zo. Dus ik zoek echt de wedstrijd en ik zeg: dat wil ik zien. Nou ja, en dat en, en vind ik ook dat als je in dat vak zit, dan moet je, ook bij, moet je ook bijblijven. Het verandert altijd een beetje, dus daar moet je ook gewoon hmm. weet van hebben. Nou, en, en, en dus, kijken of ik ga op de tribune zitten, ga sowieso naar Herenveen. Want ik ben supporter van Herenveen. Maar goed, ik, zou, ik ben ook van plan om een paar keer bij Ajax te kijken, omdat uh, dat yoga uit Kaapster daar nou uh, speelt. Dus dat oh ja? vind ik hartstikke ja, leuk. leuk, moet ik ja. zeggen. Dus dan wil ik ook eens een keer kijken hoe hij traint, hoe hij doet, even contact met hem hebben, naar zijn voetballen kijken. Dus uh, oh. het is nog niet afgelopen. Nee, nee, nee, waarom, waarom zou het ook? Ja. Uh, het, het is mooi dat je die passie uh, kunt blijven uitdragen. Ja. Uh, dat je dat met zoveel vuur uh, kan doen. Wijze les voor ons allen uh, die dit op uh, dit moment horen van jou? Ja, volgens mij is het allerbelangrijkste als je iets doet... dat je het met heel veel plezier doet. En als je het met heel veel plezier doet... dan heb je de neiging om je er erg in te verdiepen. En dat wil je dan ook weer overdragen aan anderen. Maar plezier is het allerbelangrijkste in wat je doet. Ik hey, dank je wel, Haan. Goede reis naar het verre Tuvalu. Veel succes daar. We gaan de resultaten natuurlijk in de gaten houden. Morgenavond zijn er weer twee nieuwe dingen van Max. Nu kunt u op de site nog reacties achterlaten. Gesprekken terugluisteren. Tweedingen.nl En Willemijn Veenhoven, BNN Today. Wat ga je doen, Willemijn? Onder andere hebben wij het over het gevaar van copycats. Bij die Anders Breivik. Hoe goed is het dat die achter gesloten deuren werd gehoord? Omdat anders misschien mensen hem nagaan doen. Wat is daar de kans op? Dat hoor je zo meteen. En we hebben het over de dood van Amy Winehouse. Gijsbert Kamer is popjournalist. Eén van de weinige mensen die haar ooit heeft ontmoet. Uit Nederland dan. Um, dat en nog veel meer na het nieuws van Halfnezig. Hier is Kees Groot. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is maandag 25 juli, anderhalf over half negen. Goedenavond. Vandaag werd Anders Breivik voorgeleid achter gesloten deuren. Terrorisme-expert Quirine Eikman die vertelt zometeen over het gevaar van copycats. Oftewel mensen die hem na willen doen. Verder hebben we dit weekend allemaal de verhalen van de overlevenden van het bloedbad kunnen lezen en horen. Maar hoe moet het nou verder met die jonge slachtoffers? De schippers van BNN dan, die zijn aan de tweede week begonnen van hun reis door Nederland. Nederlands. Na negen hoor je deel 6 van de avonturen van Luc Kink en Franka van der Lende. Ja, en zaterdag overleed zangeres Amy Winehouse. Je zal het gehoord hebben. En popjournalist Gijsbert Kamer is een van de weinige Nederlanders die haar ooit gesproken heeft. Zometeen hoor je hoe dat was. Maar eerst even Gijsbert, wat heb jij vandaag gedaan? Uh, nou, maandag is altijd een beetje uh, uh, uh, nog een, een wat rustige dag. Ik uh, paste al altijd uh, sowieso de hele dag op mijn uh, dochtertje van uh, bijna twee. En ik luister veel naar nieuwe muziek uh, die ik uh, dan uh, later in de week ga bespreken voor de Volkskrant. En ik heb een interview met John Hyatt uitgewerkt wat ook later uh, deze week in de krant zal verschijnen. Dat is toch wel wat. Zometeen dus... Ja, ik heb het voldoen altijd een beetje als ik een beetje niks doen met Nou, doe bij wij zo'n dagje. Nee, juist niet eigenlijk. Tot zometeen, gijs voor de kamer. Um, gaan we door met deze topics. Na negenen natuurlijk het hele overzicht. Maar alvast Liekeveld met een update. Het kinderdrankje Frissie, dat geeft cadeautjes weg... die levensgevaarlijk zijn voor kinderen... In Noorwegen werd een minuut stilte gehouden vandaag voor de slachtoffers van afgelopen vrijdag. En je hoorde net al ook pas overleden, is Amy Winehouse. Ze werd afgelopen zaterdag doodgevonden en zo klonk één van haar laatste concerten. Ja, Hartstikke dronken hier, maar uh, zo meteen hoor je meer na negen uur dan in het hele overzicht van Today's Topics. Dankjewel Lieke. Eerst dan natuurlijk de after-tour dip met Ronald van der Geer. Ja. Ehm, heb jij er last van? Nee, nee absoluut niet. Oh. Nee, het is wel weer tijd voor wat anders, vind je niet? Ja, voor het nieuws dan. Een beetje de dag van, van Ronald Koeman. Als je mij vraagt, wat heb ik gedaan? Ik heb Ronald Koeman gezien. Hij heeft voor de eerste selectie <lacht> van Feyenoord getraind. Hij is in Rotterdam als bekend opvolger van de vorige week vertrokken Mario Been. Hij keert terug in de Kuip Koeman, want in 1997 sloot hij op die plek ook zijn spelersloopbaan af. Als je hier aankomt rijden en je ziet de Kuip en je ziet de menigte...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 Een ambitieuze koelman, hij werkte eerder als trainer bij Ajax, PSV, AZ en Valencia. En nog iemand die terugkeerde, Johan Kruijf, na 23 jaar terug bij Ajax. Aandeelhouders van de regerend kampioen benoemden Kruijf vandaag als commissaris. Maar zelf was hij niet aanwezig in de Amsterdam Arena. Dit tot teleurstelling van verschillende aandeelhouders. En ook de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen, dat is Steven Tehaven, was er niet gelukkig mee. Dat is zeker jammer. En daarom noem ik het ook, ideaal gesproken is iedereen er. En mensen hebben natuurlijk ook vragen specifiek uh, aan hem. En uh, ik weet natuurlijk wel wat, uh, wat hij voor gedachten heeft. We hebben met z'n vijf zeer veel gesproken, intensief met elkaar samengewerkt. Dus ik kan een aantal antwoorden geven, maar ik heb niet... Uh... Uh, het idee dat ik uh, zijn plaats daarin kan innemen. Dus het zou uh, mooi zijn geweest als hij zelf die antwoorden had kunnen geven. Maar dat deed hij dus niet. De Nieuwe Raad van Commissarissen gaat de komende tijd op zoek... naar een opvolger voor de vertrokken algemeen directeur Rik van den Boog. Johan Kruijf had een voordracht gedaan, Tjöda Ling... maar die is inmiddels geen kandidaat meer voor die functie. En FC Twente begint aan de Champions League voorrondes... zonder de sterspeler Brian Ruiz. Die heeft nog te veel last van boven een bovenpunt om mee te doen... aan het thuisduel morgen met het Roemeense FC Vaslui. Dat is dan de eerste wedstrijd in de derde voorrond ronde van de Champions League. Meer hierover en natuurlijk nog veel meer sport en ook wielrennen, willen Willemijn, na tien uur. Ja, en ik lees net even op de telex. niet onbelangrijk, het eerste wat Johnny Hoogland heeft gedaan na de terugkeer uit de Tour was... Rijden in meer? Z'n auto wassen. Kijk, het is toch leuk dat we dat <laughs> ja. weten. Hè? Hij zegt, ja, mijn vriendin had er geen zin in, dus toen deed ik het zelf maar. En na de afgelopen drie weken zijn wij geïnteresseerd in elke stap van Johnny <laughs> Hoogland, toch? Ik wel, ja. ja. Oké. Okay. Dankjewel. Okay. Ja, dat. Dit is Radio 1. BNN Today. De Noorse schutter Anders Breivik die blijft de komende acht weken in voorlopige hechtenis. Dat heeft de rechter vandaag besloten. Die zitting die vond plaats achter gesloten deuren. De Noorse politie wilde dat per se, zodat Breivik geen podium zou krijgen om zijn ideeën te verspreiden. We praten hierover met Quirin Eijkman van het Centrum voor Terrorisme van de Universiteit van Leiden. Quirin, Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, ik kan me er natuurlijk wel iets bij voorstellen, maar ik wil dat toch graag even van jou horen. Uh, wat voor effect kan het hebben op mensen als Breivik daar voor de wereldpers zijn hele verhaal had kunnen houden? Nou, Er is een risico dat, uh, dat hij zijn ideologie wil verspreiden. En daardoor eigenlijk mensen zou aansporen om te radicaliseren. Of eigenlijk misschien ook zijn gedachten goed over, eh, over te nemen. Tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat de rechter heeft meegewogen... dat er ook een gevaar is voor de openbare orde. En ook voor zijn eigen veiligheid. Want je zou er iets bij kunnen voorstellen dat mensen enorme haat tegen, tegen hem koesteren en dat het ontzettend ja. moeilijk zou zijn... om een ja, behoorlijke procesgang te garanderen. Maar het was vandaag nog maar een voorgeleiding. De rechter ja. heeft eigenlijk besloten dat hij een voorlopige hechtenis blijft... zeg maar in detentie achter gesloten deuren... omdat er nog verder onderzoek gedaan moest worden. Het tweede is dat dat ook besloten is waar hij van wordt verdacht... en dat is van terroristische misdrijven onderwijl nam ik even een slokje koffie, pardon. <tus> Als je, te, je zegt van het eh, gevaar is dat die mensen eh, inspireert, mobiliseert. Eh, wat is het gevaar daarop op dit moment, nu het zo erg in het nieuws is? Nou, ik weet niet eh, of, of er een causaal verband is... tussen wat hij zal zeggen in, in een voorgeleiding... dan wel in zijn manifest dat hij gepubliceerd heeft op internet. Maar je zou wel kunnen zeggen dat er altijd een risico is... dat hij andere mensen inspireert... om zijn extremistische gedachten goed over te nemen... en eventueel aan zou kunnen bijdragen dat mensen soortgelijke acties ondernemen. Maar dat is wel koffiedik kijken. Je weet nooit precies waarom iemand radicaliseert. Nee. Dus nee, je kan niet één op één dat verband leggen. Maar is dat in het verleden wel eens gebeurd... dat iemand voor de rechtbank zijn verhaal hield... en dat achteraf dat je dacht... ja, daar zijn toch mensen wel door geïnspireerd? Ja, je zou in het algemeen kunnen zeggen... dat in processen, en zeker in terrorismeprocessen... de rechtszaak kan worden gebruikt... om ook politieke boodschappen te verkondigen. Dat is niets nieuws. Dat is in de geschiedenis ook gebeurd door iemand als bijvoorbeeld Nelson Mandela... die tijdens zijn proces ook uitgebreid het platform heeft genomen... om zijn boodschap te verkondigen tegen de apartheid. Ja. Hij werd tijd door de autoriteiten als een terrorist gezien. Um, maar dat is ook in Nederland recent gebeurd in, in een van de Hofstadzaken... waar natuurlijk ook zeker in de, in de eerste processen ook geprobeerd is... om een bepaald gedachtegoed uit te dragen... Of de autoriteiten, zeg maar, uh, hetgeen waar je tegen strijdt, ter discussie te stellen, bijvoorbeeld, uh, nou ja, dat de Nederlandse rechtsstaat niet erkend werd dat mensen in, uh, in traditionele kleding komen. En het lijkt erop, als het waar is dat hij in zijn uniform uh, naar, naar dit proces wilde vandaag. Uh, dat wilde de, hij graag bedachte, ja. Dat wilde hij graag. Dat hij ook het als platform wilde gebruiken om zijn. Om zijn motivatie toe te lichten. En dat kan wel een veiligheidsrisico mm. betekenen. Maar ja, dat heeft, heeft hij dus niet kunnen doen. Maar goed, toen was het proces uh, of deze voorgeleiding klaar. En toen was daar de persrechter en die zei het volgende. Believes that he needed to carry out these acts in order to save Norway and Western Europe from among other things, cultural Marxism and Muslim takeover. Nee, heel verhaal kwam erop neer. Hij had het idee dat hij Europa moest waarschuwen voor cultureel marxisme en een take overname van moslims. En dan zegt die persrechter het alsnog, is dat dan wel zo verstandig? Had dat dan ook niet achterwege moeten blijven? Ja, ik denk wel dat het belangrijk is dat die persrechter dat heeft gezegd. Want... In het algemeen zou je kunnen zeggen dat een openbaar proces is het uitgangspunt is. Ieder proces moet openbaar zijn... zodat wij, alle burgers of alle Europeanen, kunnen, kunnen zien... wat iemand te lasten wordt gelegd, zeg maar, wat je verweten wordt. En het is best wel uitzonderlijk dat daar beperkingen op zijn. En als die beperkingen er zijn, dan zou een rechter toch altijd een balans moeten proberen te staan. Tussen aan de ene kant een eerlijk proces voor iemand die verdacht wordt van verschrikkelijke misdrijven. En aan de andere kant het belang van, van de openbare orde of de veiligheid. En dat is toch het uitgangspunt mm. tussen een openbaar proces tenzij. Vind je dus dat straks, want straks begint het proces echt, hè, dit was alleen maar even het begin. dat dat wel gewoon openbaar moet zijn? In eerste instantie wel. Als je kijkt naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... en uh, Noorwegen is daar ook bij aangesloten... Uh, ja, wordt daar eigenlijk toch een heel... dat hele basale mensenrecht wordt gegarandeerd. Een, een proces moet openbaar zijn. Niet alleen in het belang van de verdachte, maar ook in het belang van zeg maar, de staat die iemand aanklaagt. Maar ook in het belang van alle burgers en alle nabestaanden. Want ja. iedereen... Uh, dat proces speelt ook een onderdeel in, in hoe men omgaat met dit soort bedrijven, hoe je het verwerkt. Ja. En ook om uit te zoeken wat er nou precies is gebeurd. En dat is toch ontzettend belangrijk. Als dat niet openbaar plaatsvindt, dan zou je ook, dat zou ook weer een voedingsbron kunnen zijn. voor mensen die, uh, die radicaliseren. Want dan zeggen ze: zie je wel, we krijgen geen eerlijk proces. Extre Extreemrechtse mensen krijgen geen eerlijk proces in Noorwegen. Ja, dus om die reden moet het dan ook toch openbaar zijn. Maar. Um... Of het nou eigenlijk gesloten is of niet achter gesloten deuren... is natuurlijk vanaf vandaag alweer, of eigenlijk vanaf dit weekend... een enorme discussie ontbrand. Uh, vanmorgen hoorde je op Radio 1 bij Premtime. Daar konden mensen bellen met hun mening. En toen zei een dame dit. Die man, wat hij gedaan heeft, is afschuwelijk. Maar hij moet wel gehoord worden. En ik vind, als Nederlander... Uh, ik kan in geen winkel komen of iemand draagt een hoofddoekje. En dat is een teken dat ze gewoon ons willen overheersen. Wat denk je dan als je dit hoort? Ik vind het heel moeilijk. Ik denk dat deze mevrouw uiting geeft aan een angst die zeker leeft, leeft in Europa. Tegelijkertijd denk ik ook uh, dat heel veel moslims zijn ook Europeanen. En misschien hoort uh, een hoofddoek ook in, in, in het Europabeeld, ook in Noorwegen. Tegelijkertijd is het ook problematisch in de zin van... dat je zou, en dat wordt gezegd, dat er in, dat er in Noorwegen een behoorlijk taboe is... op discussies over de gepolariseerde samenleving. Waar mensen dat, dat er eigenlijk nog helemaal niet is, hè? Dat, wordt... dat het er ja. nog niet is. Ja. En je zou in Nederland kunnen zeggen, met de dood van Pim Fortuyn... en natuurlijk ook door, door uh, de partij van Geert Wilders... dat die discussie er is, ja. Tegelijkertijd is er ook een risico met die polarisatie... Hè, zeg maar dat groepen tegenover elkaar kunnen staan... dat, mensen, uh, ja, dat, dat er een risico is voor de, voor de veiligheid... en dat het mensen zal inspireren om, uh, om, om, om te radicaliseren. Ja, hoe, hoe slim is het eigenlijk? Uh, de, hij, hij, dat manifest van hem, hè, meer dan 1500 pagina's staat op internet... is overal te vinden, gewoon via NOS, via RTL... allemaal kranten, linken naar door. En daarin zegt hij ook, van: voortdurend hamert hij ik, op het belang... dat mensen dat manifest lezen, dat het verspreid wordt... Onderwijl um, zitten wij er natuurlijk met z'n allen wel daarbij een klein beetje gehoor aan te geven. Is dat slim of zouden we eigenlijk zouden alle media gewoon zo min mogelijk informatie daarover moeten geven? Dat zou kunnen en dat is vroeger zeker in Nederland in de jaren zeventig ook wel beleid geweest. Dat er weinig aandacht he, voor was voor, voor uh, terroristische aanslag onder andere van de Molukkers. Ik denk dat dat vandaag uh, niet meer realistisch is. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen daardoor ontstaat er een discussie en dat... Het ontstaat deels doordat er een proces plaatsvindt... deels doordat er gediscussieerd wordt over zijn manifest. En misschien kan het mensen ook laten zien... waarom wat de gevolgen zijn van radicalisering door bijvoorbeeld internet. En dat is iets waar in Nederland de veiligheidsdiensten... wel enorm alert op zijn en ook mee bezig zijn. De Nationale Contraterrorisme Strategie... Uh, spreekt ook van een risico over door, ja, zeg maar radicalisering door het internet. Dus ik denk wel dat er een discussie uh, op gang wordt gebracht... En vrijheid van meningsuiting is ook iets wat ontzettend belangrijk is, een belangrijk mensenrecht. En als je dingen die dingen gaat beknotten, dan gaan mensen bijvoorbeeld ook weer zeggen, extremisten, van zie je wel, de staat probeert ons te onderdrukken. Zie je wel, we kunnen hier niet ons, onze mening uiten dat nationalisme bijvoorbeeld een goede zaak is. Of, Kortom, het heeft zo meerdere kanten. En het heeft meerdere kanten zeker. En dat is zo'n manifestatie natuurlijk toch niet tegen. Want ze zijn natuurlijk allemaal al kopieën gemaakt. En dat nou ja, het, er zijn wel sites uh, die, die het ervan af hebben gehaald. Maar ik denk dat het, dat het niet tegen is te houden. Corine Eijkman. Die is uh, van uh, het Centrum van Terrorisme van de Universiteit van Leiden. Dank je wel. Dank je wel. Tot later. Zometeen de man die haar wel eens ontmoet heeft. Dan heb ik het uh, over de man Gijsbert Kamer, De popjournalist. En over de dame Amy Winehouse. Meet your last day. Met You Know I'm No Goods. Nou, afgelopen. Is Radio 1. BNM Today. Afgelopen zaterdag uh, overleed ze. Het zal je niet ontgaan zijn. Uh, laatste nieuws is uh, dat het nog weken kan duren. voordat duidelijk is waaraan ze is overleden. Dat is uh, net bekendgemaakt. Um, Gijsbert Kamer, goedenavond. Goedenavond. Popjournalist. Een van de weinige Nederlanders die haar wel eens heeft ontmoet. Jij hebt haar geïnterviewd. Dat gebeurde in, uh, in 2007. Ja. En ja, in Londen. Ja. In Londen uh, hoe was zij toen? Nou, ik, ik vond het nogal een, uh, uh, een, een merkwaardige, een uh, soort, soort van deceptie. Ik had een heel sterke, uh, uitgesproken vrouw verwacht. En ik zag daar een, een lam landgeslagen vogeltje in een stoeltje zitten... die uh, ook, nog, waar ook nog iemand bij moest zijn. Uh, een van haar begeleiders die zat vlak achter haar, achter een laptop... Uh, te doen alsof hij niet aan meeluisteren was. Ja. Maar uh, het was ook vrij merkwaardig, want dat zijn dingen die je eigenlijk nooit meemaakt. En het, uh, maar later hoor je dan van ja, er nee, moest gewoon begeleider bij... want anders zouden ze waarschijnlijk helemaal niks zeggen. Want uh, ja. het was toen in een, was toen al in een soort fase blijkbaar dat ze uh, weinig meer wilden zeggen of dat soort dingen, maar, uh, maar ze praten heel zachtjes, maar, heel maar, timide. Maar lam geslagen van, van de drugs of dat niet? Nou, dat verhaal dat, dat leefde toen nog niet zo erg, ik, ik, kan, me, ik kan me herinneren dat uh, die plaat moest toen back to black, die zou uh, een maand ma later in Nederland uitkomen, dan zou ze mm -hmm. optreden. En uh, die was in Engeland al uit, en stond ook op, op nummer 1. Ze was echt daar al heel succesvol. Er waren al een paar verhalen wel van, nou ja, het, uh, ze heeft wat problemen, <laughs> met haar gedrag, en ze drinkt veel, en dat soort dingen. Maar dat, dat ze echt ook zo heftig aan de drugs was, dat was volgens mij nog niet het geval. In ieder geval was dat dan niet echt wat heel erg speelde. Vandaar dat ik toch wel behoorlijk uh, uh, ja dat is wat overdreven, maar ik schrok er eigenlijk wel van, Het was totaal ander iemand dan dat ik verwacht ja. Nou, nou was hij ook iemand die zichzelf ook niet zo bijzonder vond, toch? Nou, dat is denk ik, uh, uh, dat blijkt ook wel een beetje bij het gesprek al... Uh, kijk, zij vertelde toen van... Ja, nou goed, het is allemaal wel leuk dat ik op de eerste plaats uh, sta. Maar het interesseert mij eigenlijk niet zoveel. Ik ben niet uh, dit, dit gaan doen, muziek maken... omdat ik graag uh, in de spotlight wil komen. Ik vind het gewoon leuk om te zingen. En dat, dat blijkt ook aan, gaat haar korte biografie... dat ze vooral graag wilden zingen. En op het podium staan dat ze dat leuk vond... en uh, voor een publiek. Maar dat ze uh, nooit het idee had om echt uh, beroemd te worden. Dat ze ook eigenlijk, en dat blijkt ook als je nu terugdenkt... ze heeft nooit echt geprobeerd aansluiting te vinden bij de jet set of dat soort dingen. Ze heeft nooit zich in exclusieve nee. clubs teruggetrokken met haar vriendjes of met haar vriendinnen. Uh, altijd is ze gewoon in, in het openbare kroegleven uh, zichtbaar geweest. Wat ook niet zo handig was. Maar goed, uh, ze heeft nooit die exclusiviteit gezocht zeg maar. En het idee van kijk eens ik ben een ster. Uh, uh, dat dat zit echt totaal niet ze naar. Ze zat gewoon bij haar in, ergens in Noord-Londen in een stamkroeg. Dat was ja, in Camden. Uh, ze woonde daar om de hoek bij die, die kroeg waar ze altijd al zeg maar zat. En, ja. uh, uh, uh, ja, en, maar goed, los van, van drinken waren natuurlijk alle andere grote problemen. Uh, de zware drugs, waar, waar, waar ja, wat daar volgens mij ja. meerdere dag van heeft gedaan nog. Of... We Be begonnen met haar vriendje toen, of bleek. Hoe ja, ja, Civic. Ja, oh ja. Ja, Civil, die? Filder civics Ja, die was ermee getrouwd. Ik geloof dat die haar voornamelijk aan de drugs heeft geholpen. Ja, die ik... heeft in ieder geval, het schijnt, aan de heroïne geholpen. Ja. Uh, nou ja, dat is natuurlijk... Kijk, maar goed, er zit ergens een soort destructiviteit in haar. Wat, of zelfdestructie. Want je, je gaat dat soort dingen niet zomaar doen. Uh, uh, iemand die nooit, ik zei, niet, niet echt... Een, een zwaar verleden of dat soort dingen. Ze hebben niet echt enorme trauma's te verwerken. En, en, Ze was wel uh, gevoelig voor, voor verslavingen ja. en voor harddrugs. Als een vriendje dat meeneemt, wil ik niet zeggen dat je dan meteen maar ma aan de heroïne gaat. Dus het, het, uh, Wat ik altijd zo'n uh, raar, raar idee vind is... is um, de, ik vraag me af, heeft misschien een platenmaatschappij er enige belang bij dat zij toch een beetje dat drugsimago houdt, want dat verkoopt wel lekker. Beter dan nee, een braaf nee, meisje. Ik, nee, ik, ik, ik denk echt... Uh... Uh, zeker in deze tijd, en misschien is het ook wel, wel zelfs een uh, nadelen van haar geweest. Kijk, de plaatindustrie heeft echt wel wat andere zorgen aan hun hoofd dan, uh, een nieuw, uh, dan Amy Winehouse, bij wijze van spreken. Uh, haar, haar enorme succes viel samen met de, het imploderen van de hele industrie. En ook van haar, haar platenlabel, uh, Universal, waar uh, nog dagelijks ontslagen vallen. En uh, ik denk echt dat, dat die haar uh, toch wel een behoorlijke. Uh, ja, toch gewoon met rust hebben gelaten. En wat ze misschien wel zelfs wat beter niet hadden Nee, nee. Maar ja, je, je begint ook niet zoveel met iemand die eigenlijk, eigenlijk op bepaalde momenten niks wil of, of en, en, en dan nog niks blijkt te kunnen. Dus dat is vrij lastig. En, er schijnen nee. wel opnames te zijn. er zijn ergens in de Caribe uh, wat demos opgenomen uh, um, uh, enige tijd geleden. En die zullen ongetwijfeld binnenkort het, uh, het levenslicht zien. Maar uh, dit, dit staat echt helemaal los van... Uh, van van de industrie. Ik, ik zou ook niet willen zeggen dat zij bezweken is onder druk of dat soort dingen. Oh. Want volgens mij was dus heeft het echt zelf gedaan. Echt nee. Is zij goed genoeg? Over tien jaar denken we dan nog steeds aan haar? Ik weet, dat weet ik echt van zeker. Ja, los van het feit dat of ze daar nou wel als die, tien jaar geleden dan hadden we zeker dat album Back to Black, dat, dat, dat koesteren we nog altijd. En, ja. Maar niet te los van het feit dat ze prachtig zingt, het zijn ook echt heel sterke songs. Ze kon ook echt gewoon goed liedjes schrijven. En dat uh, uh, als, je nu, als je het nu alweer terug hoort, dat, dat is echt tijdloze muziek geweest. En, uh, uh, ik weet echt zeker dat ja, ze zal geen icoon worden. Dat was ook al niet, ik bedoel, wie wil haar nou als voorbeeld hebben. Maar... Ze maakte wel uh, echt prachtige muziek waar iedereen nog veel troost aan kan beleven. Nog even een paar laatste woorden van haarzelf. Dit is, uh, zegt ze in een interview in 2004 en dan zegt ze van... Ik hoop dat mensen tijdens mijn leven mijn muziek horen... en weten dat je niet als iemand anders hoeft te klinken om succesvol te zijn. En daarbij zeg ik ook alvast Kamer, dankjewel. Nog even dan. een paar laatste woorden van Amy Winehouse. Ik have niet sound als like Dido. Ik have niet sound als like Robbie Williams. En ik moet zeker niet op Pop Idol gaan om muziek te schrijven. I would like real music to come through. Maybe real music will never really come through, but just for people that are growing up in the time that I'm doing music, I would hate them to think that you have to sound like someone else to get somewhere. Amy Winehuis dus. Gaan we door met de dag van Joris Keugel. In 2015 zullen er naar verwachting 3 miljoen singles zijn hier in Nederland. En dat vind ik toch eigenlijk best wel veel.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 De jongeren die dat drama hebben overleefd op dat eiland. Hoe is het nu, mensen? Hoe worden ze opgevangen? Hoe komen ze hier weer overheen? Dat en nog veel meer na nou, het nieuws. Dat is met Kees Groot. M -M -M. Dit is Radio 1.